Power. When heart, you must be right inside You just decide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 Voor oude hippies onder ons. Ja, geweldig, hè. After tea na de thee. En dan not just a flower in your hair. Welkom bij het tweede gedeelte van de show op deze zondagmorgen. Mm -hmm. Ja, lekker. Ik heb iets meer tempo voor je in de aanbieding, dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren hier naar ZVO. En ik heb straks ook een leuke reportage van Jeroen van Gent in de aanbieding. Wat hij allemaal op straat heeft gevraagd. Dat hoor je straks. Dus stay tuned.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 Everybody talks about a new world in the morning New world in the morning takes so long I met a man who had a dream he'd had since he was twenty I met that man when he was eighty-one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 Wat een geweldig lied, toch? Eerlijk is eerlijk. Wie heeft dat niet gedaan? Stiekem gedanst met iemand op de dansvloer waarvan je denkt... Oh, daar zou ik graag mee willen dansen. Maar ik durf het niet te zeggen. Ik durf het niet te vragen. Hmm, geweldig. Joh, de Toontje Lager van heel lang geleden. En Roger Whittaker hier in de show. En New World in the Morning. Alles terwijl wij hier lekker aan de koffie zijn. En uh, genieten van een best wel aardige dag hier in Zeeuws-Vlaanderen. En uh, jouw oren natuurlijk proberen te verwinnen met prachtige muziek. Uh, had ik jou verteld van onze website. Ja, vorige uur ook al. Hè? En er is net weer nieuw nieuws bijgekomen. Dus ben je nieuwsgierig naar het laatste nieuws in Zeeuws-Vlaanderen? Ga dan naar onze website omroepzvl.nl Het duo Tol en Tol. Prachtige ja, Indonesische muziek zou je kunnen zeggen. Um, je hoorde ze. Dalia, natuurlijk. En Milène Farmer hoorde je ervoor met De Chanté, Wat een prachtige muziek. Straks. Over een minuut of tien een reportage van Jeroen van Gent. Ik had het er net al over, maar ik weet nu ook wat het is. Hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen? Wat een goede vraag is dat. Heb je daar zelf wel eens over nagedacht? Denk er de komende tien minuten zelf over na. En vergelijk straks jouw gedachten met de antwoorden die de mensen op straat geven.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 Espérance, Espérance, le bonheur en nos cœurs suit son cours. Espérance et Espérance, et l'espoir est en nous, mon amour. Er zijn meerdere versies van dit nummer. Isn't she lovely? Maar dit is natuurlijk de oorspronkelijke en de mooiste vind ik persoonlijk. Stevie Wonder op deze zondagmorgen. Isn't she lovely dus... 1976. En welke frans hoorde je ervoor? Oh ja, een klassieker van Charles Aznavour Esperanza. Lang geleden dat hij dat zong. En gewoon omdat Franse muziek natuurlijk leuk is. En we dat graag draaien hier in de show. Over een paar minuten al een uh, reportage van Jeroen van Gent. Als je er op zat te wachten, nog heel even geduld. komt eraan. was het gezellig of was het gezellig? Je hoorde dus I don't want to talk it over. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Iedereen heeft wel eens het idee van... Uh, ja, ik voel me een beetje opgelaten, een beetje gedoe. Maar er zijn ook mensen die je op het gemak kunnen laten voelen. En hoe zit dat dan? En hoe zit dat dan bij jou? Hij vroeg het op straat en, jawel, hier zijn ze uw antwoorden. Moet je gewoon zichzelf zijn, joh? ja.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 En eh, ten alle tijden zeg maar denk ik, rustig te, te zijn en te blijven. Het schort er nog wel eens aan? In de samenleving? Ja kan, ja, kan Ja, ja, ja, ik denk het wel, ja. Dat voel ik even nu, dat ze door dus. Toch? Nee, maar dat is die, die, die van alle dagen, denk ik. Oh. Oh. oh, er gebeurt iets. Het is een incident. Een vechtpartij. Terwijl we hier staan te interviewen op straat. Nou, ik heb hele leuke vragen, maar dat is nou weer een andere koek. ga nee, even wachten. Vriend. Dat is zand? zand, Best wel van. maar les. Ik weet het niet. Ja, het is, het is een mes. een mes. Een mes. Nou, ik weet ook niet wat er gebeurde, hoor. Ik dacht dat het qua jongens waren, maar... Ja, we waren net zo lekker bezig. Ja, echt? Verdulle me. Ja, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe heb je gewak gesteld? Ja. En dat... en zelf? Nee. Maar het is hier heel gemoedelijk, hoor. Maar dit is ja, echt precies. raar. Dat gebeurt echt niet. Ik weet niet wat, wat er precies mis was, maar... Het nou hoe Moet je nou hmm. anders doen dan dat, hè? Hoe slopen? het nee, hij is boos op die andere, want hij heeft echt een mes bij zich. Ja, nou, lekker. Dat ja, ja, kan gebeuren. Ja. ja, dat is toch normaal? Dat je met de mes mensen Ja, ik ja, met de mensen. Ja. ja, het is een en beter dit. Ja, het is een en beter. Had je ook nog maar de camera bij je ja Ja, hij wordt, ja, hij hij wordt gerustgesteld ja. Ja. en op zijn gemak gesteld. En hij, hij worden uit elkaar gaan We gaan gewoon door. zei ik gewoon sportief. Even kijken, wat was het nou ook weer?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 Er, komt, er hoeft niks extra's te gebeuren. Voor mij niet. Lekker zijn dat is alles al goed. Dat is goed. Ik heb uh, ja, ik ben een hele goede gelegenheid. Ik heb uh, mijn eten, mijn, mijn drinken, mijn werk. zonnetje schijnt. Prima. <laughs> oh, ik hoef geen ja, gekke dingen te doen. Helemaal ik luister, ik luister naar mijn muziek. is op je... de taart, zeg maar. Ja. De, muziek te ja, ja. de intentie van het leven, dat vind ik belangrijk. En wat kan het zijn? Geeft u eens dat uit? Voor, nou, gewoon de, de, voor elkaar zorgen, er voor elkaar zijn. En ah ja. Niet dat ik...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 Change your heart. De Corgis. Natuurlijk hier bij ZVL. And everybody's got to learn sometimes. Een leermomentje zou je kunnen zeggen. En er is een leermomentje voor het moment. Want straks, na 12 uur, kun je weer een verzoekje indienen. Hier bij ZVL. Althans, u kunt hem nu al indienen. Maar dan gaan ze hem na 12 uur voor je draaien, mijn collega's hier. Dus hartstikke gezellig. Doe je best als jij denkt bij jezelf... ik heb een geweldig idee. Ik vind deze muziek fantastisch. En ik wil dat vandaag op de radio horen. En misschien draag je het ook nog wel aan iemand op. Nog mooier. Ga dan naar onze website. Omroepzvl.nl uh, Daar vind je een knopje over verzoekjes. Daar vul je het formuliertje in. Vertel er ook even bij waarom je iets vraagt. Waarom je het mooi vindt. Of misschien draag je het aan iemand op. Kan zomaar. En dan gaan wij daar straks mee aan de slag. Dus...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 maar dat is voor de bakker, want die bakker is toch al gek. Ik leg een baksteen op de gasplank en daar gaan we dan met volle kracht. E4 naar Dover en terug in Rotterdam vannacht. Mijn naam is Baksteen, bakken de baksteen. De schrik van die snelweg, ze zeggen dat ik gek ben. Dat wordt een ongeluk met die oude rotte kleren truck. En dan kijk ik in mijn achterspiegel en raad eens wat ik zag. De tuut in een superporcie met een boete van een fix bedrag. En de tuut zei meneer, kijk dat bord dat daar staat en luister nu wat ik zeg. Dat is niet de maximumsnelheid, dat is het nummer van de weg. Mijn naam is Baksteen.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 S V L De echtgenote van een platenbaas, althans een platenwinkelbaas was het ooit, natuurlijk Vanessa. Zag er geweldig uit. Zeer verleidelijk. En tueus om het oude woord maar eens te gebruiken. En ze had een paar leuke hits, onder deze Obsession. Hier hoor je hem dus weer. De mooie oude krakers, zoals die van Cornelis Vreeswijk. Die hoorde je ervoor met Bakker de Baksteen. Oei, wat schiet de tijd op. Och, och, och, och wat gaat het snel? En uh, mm, ik heb nog een hele rij prachtige nummers liggen. Oh, dat gaat er niet van komen vandaag. Helaas. Dus uh, we laten het ene tot liggen en dat gebruiken we tot volgende week. Dus, ja. Maar deze laat ik nog even niet liggen: The Reggie Family, speciaal voor jou. The American Generation. Is dat een positief tegenwoordig? Je weet het niet. Maar wel mooie muziek van deze Amerikaanse band. de Richie Family, hmm, heel gezin. Zulke mooie muziek. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van ZVO. Ik ga er voortdurend tussen. Het is mooi geweest voor vandaag. Volgende week ben ik weer bij Leven en Welzijn. Heb ik weer prachtige muziek voor je in de aanbieding. Dus luister dan vooral weer. En uh, uh, ja, voor de rest kan ik je alleen maar een hele fijne dag toewensen. Met mijn collega's hier bij ZVO. Tot besluit van deze show. Een winnaar van een Eurovisie Songfestival van heel lang geleden. Daniel en Julie. En daarna nog wat van de Shadows. Een mooie dag en tot volgende week.